Wel zou Mubarak opnieuw een beroerte hebben gehad. Het nieuws kwam op het moment dat op het Tahrirplein in Cairo duizenden mensen protesteerden tegen de militaire raad, die zondag meer macht naar zich toe trok. Ton Heerts is voorgedragen als voorzitter van de FNV en van de nieuwe vakbeweging in oprichting.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 Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. Muzieknacht. Met Teun Verstegen en Anne de Jong. Het vroege begin van woensdag 20 juni. nacht. Tot 6 uur blikken wij van Nog steeds wakker. Terug op een seizoen vol artiesten en bands in onze studio. En in dit uur hebben we een Canadees met een baard, lachen we met Roel Severburg en rijken we hem uit. De Nog Steeds Bakker Award voor de beste artiest van het afgelopen jaar. Nou, wie zou hem winnen? Eerst gaan we luisteren naar Mooi Bark en allergisch voor tabak en bier. ik spakker word, dan hoest ik mij kapot. Loop ik naar een wasback toe, dan ik een zeer een straat. Die soep een kan voor koffie op, dan speur een goed humeur. Liever ik een slokje neer, vergeet de kop in die nachtstuur. Morale and Ooms daar een uur of twee. Verachtend mens, dat ben ik niet. Dat stieren min cv. Was ik maar allergisch, vertaak en bier? Laat ik nou hier op de banken met straaskuropapier. Was papier. Minstens duizendmaal met bier en roken stopt. Als ik een sigaar erop steek, spok dat weer door mijn kop. Ben ik op een visie, er is voetbal op tv. Dan zet ze mij een diertje veur, maar ik zeg toch geen nee. Voor oh, wat is moraleisch, voor tambak weer. bier? Uh, gehad over een uh, band die uh, alleen maar met twee vrouwen in onze studio kwam. De band die met de meeste mensen naar onze studio kwam. Uh, nou ja, er zijn ook genoeg bands geweest die met de minste mensen naar onze studio kwamen. Die kwamen namelijk gewoon alleen. Uh, maar ik denk dat dit de band was die uh, over het algemeen de grootste zalen vult. Mooi wark. Dat denk ik ook. Die uh, vullen volgens mij een, uh, de gemiddeld twee tot drie tenten van een mannetje of drie, vierduizend um, per week. En overal... Uh, Lukt dat goed, ja, behalve in de Randstad? Ik, ja, ik heb het al gezegd uh, bij Edwin Jongendijk. Ik kom uit het noorden en daar is het is echt een fenomeen, hè, mooi wark. Nou, niet alleen in het noorden, maar mij het, in het en zuiden en is dat precies hetzelfde. Dus eigenlijk wat, alles wat niet de Randstad is, daar kennen ze een mooi wark. Daar zetten ze hele grote feesttenten neer voor zomerfeesten. En daar komen zij uh, spelen. En is de traditie koop twee biertjes, één om te drinken, één om te gooien. Het wordt één grote bende wordt het. Iedereen wordt nat en vies. En, maar het is één groot feest als zij komen. En toch um, zijn ze hier bij ons in nou, de studio... min of meer akoestisch komen spelen. Dat vind ik wel echt heel gaaf. Nou, het, het mooiste was dat die jongens dus ook het radiomaken heel gaaf vinden. Ja. En het, het maakt ze niet uit hoe laat het is. Dus ze verdienen uh, uh, hun brood met het maken van muziek. En hebben dus alle tijd om waar dan ook te komen spelen. En zeker op dinsdagnacht... Ja. Uh, zijn ze al een beetje bijgekomen van het weekend... en nog uh, alle tijd uh, voor het volgende weekend. En kwamen ze heerlijk spelen vier nummers... In, uh, uh, in onze studio. En ik kan je vertellen, toen ik zei dat Mooi Wark bij ons in de studio was geweest, in het dorp waar ik dus of waar mijn ouders op dit moment nog wonen. Ah, ik was echt een man hoor. Ze vinden het echt heel gaaf als ik man. die mannen van Mooi Wark ontmoet. Je had ook alle vrouwen om je heen staan. N <laughs> ja, dat is zo erg is het dan net niet. Het is echt een mannenband meer. Ah, okay, maar goed. Ja. En, en uh, nou ja, de, we, we draaien natuurlijk nog een nummer van ze en uh, ook oké okay is niet. Dan is dit toch ontzettend leuk, want iedereen kent Boer Zoekt Vrouw, iedereen kent Yvonne Jaspers en Yvonne Jaspers verdient een ode, dacht Mooi Wark. Dus dit is. O oh, Yvon O oh, Yvon, O oh, Yvon Waar ze jou eens kriegen komen Zonder pardon Onder jou schiet de zon Singel als het kom, dan screef elke boer voor een aansprak met jou. Elke zondag over, zo rond een uur De koeien bent net molken, dan ben ik zeer in volle pracht. De koffie is die te prutten, mijn moeder is net de koe. Door is dat de vrouwen. Kom. Zonder pardon, redur je schien de zon? O, Ivon, o, Ivon, wij marcheren als het komt. Dan schreeuwt elke boer, voor een afspraakje met jou. Je brie gek op de trekker, de bedwarker op het land. Je dacht bent afwezig, ben ik mijzelf niet in de hand. Ik geef al die tusker, tusschen zien op hier en meer. Die weg te van pas en daar zie ik er weer. Ho, Ivan, ho, Ivan, daar zie je in het grieven Zonder pardon, weer je zon. Hoe oh ik in kan, zonder pardon, de face And Now this light where once was dark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 een paar maanden geleden stonden ze bij ons in de studio twee mannen van neighbor neighbor maar nu is het pas echt officieel Neighbor Neighbor geworden. Daar moeten we toch meer van weten. En daarom hebben we de zanger aan de telefoon, Bram Westdorp. Goedenacht. Goedenacht. Ja, hoe, hoe zit het nou? Jullie heten vanaf dit weekend officieel Neighbor Neighbor, Maar bij ons toch ja. eigenlijk ook al? Ja, ook wel een beetje. Dat is een beetje die overgangsfase, hè? Maar we hebben dit weekend hebben we, hebben we voor het eerst uh, een echt live optreden gegeven... als zijnde Neighbor Neighbor. Hoe, hoe voelde dat om uh, voor het eerst echt uit de kast te komen? <laughs> Je zo. Ja, dat voelt heel lekker. Het ja. uh, was een hele leuke avond. Het was uh, heel vol en uh, gezellig. een hele goede sfeer. Waar en, was uh, het? Lekker het was in de, in de supermarkt in Den Haag. En het is niet de supermarkt, maar het is een kroeg. Die heet de supermarkt. <laughs> hey, maar dat moet dan toch ook raar zijn geweest. Die keer dat je bij ons kwam spelen. Dat, dat je eigenlijk nog niet helemaal bestond. Maar uh, toch uh, eigenlijk voor het eerst echt die nummers deed. Buiten ja. het, het, het, het hok zeg maar, waar jullie normaal gesproken oefenen. Ja, ja, dat was wel leuk. En natuurlijk ook in een, een dunne bezetting, want toen deed ik het deed ik met Jury samen, deed ik met z'n tweetjes. De drummer En zaterdag hebben we, ja, drummer, zaterdag hebben we met z'n vijden gespeeld, gewoon uh, met uh, de band die we normaal waren. En nog een extra toetsenist erbij op Orgel. Kijk, nee, nee, wat is je eigenlijk nog bijgebleven van die nacht? Of misschien de, de, de dag? Want het is echt pas op het laatste moment geregeld, hè, dat jullie bij ons kwamen. ja, dat was leuk. <laughs> het was eerst heel gedoe vervoer te regelen, toen lukte dat niet, toen gingen we met de trein. We hadden ook nog twee hele mooie meisjes uh, die met ons mee wilden naartoe. Dat is ook heel gezellig. Maar nog één nog uh, stapje uh, eerder. Uh, want uh, uh, jij speelde uh, smiddags uh, bij mij in een andere studio. En uh, uh, toen zei je: Ik wil eigenlijk helemaal niet, want ik vind die tijd maar niks. Nou, echt niet. Dat kan ik echt niet zeggen. <laughs> <laughs> <laughs> nou, volgens mij, als ik, als ik nu zeg dat heb je wel gezegd, wordt het een tweestrijd. Dus dat gaan ja, we niet dat doen. Echt wel visie. Ja nee, dat moeten we helemaal niet hebben, maar ja, dat ik niet op de radio. Heb, je, heb je het wel uh, het leuk gevonden die nacht, of jullie? Ja hoor, ik vond het altijd leuk van die expedities. Waren dat eigenlijk wat jullie bij ons speelden uh, nog, nog oude nummers van So What of was dat al echt Neighbor Neighbor? Ja, alle twee, dus dat was ook het leuke, het was een soort van uh, uh, mix en één nummer was nog ineens van Neighbor Neighbor en eerst door het optreden bij jullie s'nachts is dat nu wel een nummer van Neighbor Neighbor geworden. Ga, welke is dat? Dat uh, is I don't Long to Love a Stranger. Nou, dan moeten we die zo meteen natuurlijk draaien. Het is speciaal voor ja, ons dan. Niet. Ja, ik, ik vind dat, ik, dat, dat wisten we natuurlijk niet nee. tot op dit moment. Maar ja. dat vind ik ook wel een, een extra toevoeging uh, ja. aan dit ja. gesprek en deze uitzending. Goed dat we hier even hebben kunnen bellen. Veel succes ook met de band, nu officieel Neighbor, neighbor Bram Westdorp. Dankjewel. Ja. Okay. En natuurlijk kunnen we het dan niet laten om nog een nummer van Neighbor Neighbor te draaien om alles mooi rond te maken. En dat is dan Make Her Sway. Well, it's easy to say rock and suit you but it's selfish and lazy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 of a change. Cause I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 en heel de buurt roept me na. Ik ben de slechtste ripper van, van, van de straat. Slechtste ripper van de straat. Slechtste ripper van de straat. Slechtste ripper van de stad. Slechtste ripper van de straat. Slechtste ripper van de stad. Slechtste ripper van de straat. Ik ben de slechtste ripper van de straat.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 Ja, het is uh, drie keer voorgekomen dat er een, een cabaretier... of een groep cabaretiers bij ons in de studio kwam. We hadden al piepschuim. En we hadden... Uh, Johan, Bas en Johan, Ludo. Johan, Bas en Ludo. En uh, zeker onder dit kopje valt ook Roel Severburg. Ontzettend grappige man. Uh, maakt grapjes op het theater. Is gewoon cabaretier. En maakt daar ook gebruik van liedjes. En dat willen wij dan ook graag... Uh, zo laten later horen s'nachts in nog steeds wakker. En dit was misschien wel een van de betere voorbeelden. slechtste rapper van de stad. <laughs> is, is, als je dat album luistert, dat album heet ook eh, eh, Goed voor de Kater of zo. <laughs> en ja, dan staat hij wel weer met een, gewoon een kat op de voorkant. En het, het, het, is heel, het zit heel dubieus in elkaar. Er zijn ook twee nummers waar tussendoor een miauw zit geplakt. Om, om het allemaal maar een beetje te benadrukken. En als je naar zijn teksten luistert, dan, en we draaien zo nog twee nummers van hem dan denk je, ja, waar gaat het eigenlijk heen? En toch vermaak je je drie kwartier lang meer dan prima... met die plaat van uh, Roel 7 Ja, en hij had je ook nog een theorie geleerd. Ja, hij, ja, hij had me een hele mooie theorie geleerd. want hij, Omdat hij cabaretier is en hij geeft ook van die comedy-workshops... had hij het over uh, het spelen met de vierde wand, noemde hij die het, geloof ik. En dat is dan of dat je als cabaretier naast je achterwand en je zijwanden... het publiek erbij betrekt of niet... Of jezelf afsluit of open stelt. Ja, of je inderdaad. Dat en podium, wat vond hij? Ja, hij is natuurlijk iemand die heel graag het publiek erbij betrekt. Omdat hij wil zien dat ze uh, om zijn liedjes lachen. Uh, nou, het ervaren wat hij doet. En ook interactie wil gebruiken. Want hij is ook heel erg van de stand-up comedy. En ja, je hebt heel veel andere cabaretiers die gewoon hun eigen verhaal vertellen. En vrijwel nooit of helemaal nooit ingaan op een lach of een traan. Uit het publiek. En hey. dat was een hele mooie theorie. Helaas, interactie is niet mogelijk. Het is allemaal al geweest dat hij hier bij ons in de studio is <lacht> geweest. We moeten het doen met wat we opgenomen hebben. Live bij ons in de studio speelde Roel Zevenburg ja, nog twee nummers. Het relatieblokje. Het relatieblokje zometeen uit. Maar we beginnen met gaan. Ik begrijp wel dat je het moeilijk vindt om alsmaar trouw te blijven dat je graag wil grazen in buurmans groene gras En heus niet dat je bij me weg wilt na al die jaren samen Maar soms de spanning mist die er vroeger was Ik zou het ook wel eens een keertje met een ander willen ik heb dat net als jij, dus ik snap het donders goed. En je hoort soms wel dat overspel juist goed is voor de liefde. Ik wil alleen niet dat jij het met een ander doet. Dus zal ik dan met je vreemdgaan. Ik jou nog maar net ken, alsof ik een ander ben. Dat we elkaar dan heel erg spannend weer voor het eerst ontmoeten in een restaurant dat ik dan bedenk. En je drinkt pina coladas en je heet die avond Carmen, en ik zeg: Weet je wat? Noem mij maar Henk. En ik ben heel romantisch, net als vroeger. En ik maak hele nieuwe grapjes. Die ik heb opgespaard, zodat jij ze zelfs niet kent. En je lacht naar mij en praat met mij. En alles is geweldig. Alles voelt zo nieuw, maar toch ook zo bekend. Als jij met mij zou vreemd gaan Heb ik gewoon een andere naam aan Doe je net alsof je mij nog maar net kent Alsof jij een ander bent Maar laten we voorzichtig zijn Het mag niet te opzichtig zijn Het blijft ons geheim Zo blijven wij elkaar ontmoeten Op telkens andere locaties Zodat het elke keer de eerste keer weer lijkt maar je zal zien dat na een tijdje het altijd weer een sleur wordt. Dus als je Henk weer zat bent, kom je terug bij mij. Dan kan jij met mij bekend gaan, Dan kan ik weer als mezelf naar huis gaan. En jij zegt, Roel, ik heb je zo gemist. Ik zal voorlopig. Niet meer vreemd gaan. Je weet al lang wat ik wil zeggen. Dit komt vast niet onverwacht. Want als je echt niks had vermoed, ben je nog dommer dan ik dacht. Ik heb me vaak aan je geërgerd. Ben je nu wel meer dan zat. En er zijn nog zoveel meisjes die ik nog niet heb gehad. Het bracht mij tot dit besluit Het wordt tijd om je te dumpen Dus bij deze, het is uit Je uiterste houdbaarheidsdatum is overschreden De liefde die ik voor je voelde overleden En dat gehuil heeft echt geen zin Want ik ruil je voor een ander meisje in Hey! Niet leuk om dit te horen, dat besef ik al te goed Maar dat lag allemaal aan jou, je was gewoon niet leuk genoeg Ik was absoluut niet selectief en deze keuze was verkeerd Je was een fout in mijn bestaan, maar ja, ik heb ervan geleerd Het was voor mij een wijze les En als je zelfmoord wil gaan plegen, zou ik zeggen veel succes Je uiterste houdbaarheidsdatum is overschreden die voor je voor overleven. En dat gehuil heeft echt geen zin. Want ik ruil je voor een ander meisje in. Inderdaad, dit is het einde. Je slaat de spijker op zijn kop. Je hoeft me echt niet meer te bellen. Want ik neem gewoon niet op. Dit is veel beter voor ons beiden. Nou ja, in elk geval voor mij. Ik kan je niet langer tolereren, het was best mooi maar het is voorbij Ga dus maar ver bij mij vandaan Ik trouwens in ons weekje samen minstens zes keer vreemd gegaan Je de houdbaarheidsdatum is overschreden. De liefde die ik voor voel, je voelde overleden En dat gehuil heeft echt geen zin Want ik hou je voor een ander meisje in Roel C. Verburg het me, en het is uit. Het lijkt me toch heerlijk om het zo uit te kunnen maken als je en, ja. ja, Dat je ook durft te zeggen dat je zeven dagen relatie hebt gehad... en zes keer met bent vreemd gegaan. Ja, dat is ook respect hier bij de uh, nog steeds wakker muzieknacht op Radio 1. En nu komt misschien wel mijn favoriete nou, maak even een momentje van. Het is een klein momentje. We zijn drieënhalf uur bezig. We hebben fantastische muziek teruggeluisterd. Het is hopelijk voor de luisteraar net zo leuk als voor ons. Want wij hebben dit allemaal meegemaakt het afgelopen seizoen. Alle muziek. En uh, uh, ja, nu komen we bij het hoogtepunt voor jou uit. Ja, dit is wel een van mijn favorieten. Jeroen Kant was hier in de studio. Jeroen Kant... Uh, Belden we rijkelijk laat. Uh, dat gebeurt wel eens. Maar uh, was enthousiast en uh, wilde heel graag komen. En uh, als ik hem uh, mag citeren, ik vind de nacht wel gaaf. Dus goed, ik ben er. Dus Jeroen die kwam hier naar de studio om uh, uh, voor ons... een van zijn uh, fantastische nummers te spelen. Uh, zometeen hebben we hem even aan de telefoon zometeen, om bij te praten. Tuurlijk, ja. Voordat ik dat vergeet. Maar eerst gaan we luisteren naar Lisa.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 22 november 2011 was hij bij ons in de studio, Jeroen Kant. En eigenlijk stiekem is hij een keer later ook nog even meegeweest ter ondersteuning van Björn van der Doelen. Maar nu bij ons aan de telefoon. Jeroen, goeienacht. Hallo. Wat is er een beetje gebeurd, Want je hadden toen uh, uh, in november over de grote prijs. Daar ging het toen ja. nog om of je die zou winnen. Uiteindelijk heb je hem deels gewonnen. Ja, we hebben de juryprijs gewonnen. En uh, of een heleboel, de, de, de publieksprijs hebben we gewonnen. En uh, de drummer, Gino Bombrini, die had de beste muzikantenprijs. Ja, want dat was en natuurlijk het. Ja. Je, je, je zegt uh, we, want het was niet alleen Jeroen ja. Kant. Want het is Jeroen Kant en het. de ratten in de schuur. Ja, Jeroen Kant en ratten in de schuur, inderdaad. Maar toen uh, even helemaal alleen. Toen bij jullie was ik helemaal alleen. Helemaal alleen, diep in de nacht. Vind je dat lekker, de nacht dan? Want het is, nou ja, een beetje een raar tijdstip waarop wij uitzenden. <laughs> nou ja, ik ben wel, ik ben wel een nacht, uh, nachtmens. Dus ik geef ook taalheids en dan ben je sowieso pas laat thuis en dan eten ik om een uur of twaalf en dan, uh, ja, dan ga ik om een uur of drie, vier naar mijn bed toe of zo. Is, dat, is, dat, is dat voor nachtmens. jou ook een moment om liedjes te schrijven, zo in de nacht, vlak voor, uh, voordat je gaat slapen? Ja, meestal wel ja. Als ik dan een beetje onder de gitaar zit te dat dan die beetjes komen. En de, nee, de, je album was uit 2010, of is dat natuurlijk nog, ja. nog steeds. Komt eh, er alweer wat nieuws aan? Uh, de bedoeling is dat we na de zomer weer de studio in gaan, want ik heb wel een hoop nieuwe liedjes liggen. Maar het is, ja, het is heel moeilijk om het allemaal te plannen met een hele band. Maar het, het, het, gaat, wel, het gaat er wel aan in ieder geval, dat is wel de bedoeling. Uh. Nou dat is heel erg goed om te horen, want wij van De Nacht... Wij zijn eigenlijk een beetje fan van, uh, van Jeroen Kant geworden. Ik weet toevallig dat Teun, uh, die nu naast me zit, uh, het, het nummer Lisa echt keer op keer nog teruggeluisterd heeft op internet. Dat is echt, uh, het dat is eigenlijk gekocht. een hartverscheurend nummer. Maar... Heeft, heeft hij al een cd'tje gekocht? <laughs> <laughs> dat zit ik me te bedenken of dat in de kast staat, maar volgens mij, volgens mij niet. Volgens mij moet ik dat maar eens even gaan doen. Dus dan zal ik die belofte bij deze doen. Ja. <laughs> maar uh, uh, namens uh, uh, Anne en eigenlijk de hele redactie van uh, Nog Steeds Wakker... Uh, willen we jou uh, feliciteren met de Nog Steeds Wakker uh, bokaal. En uh, ah. dat wil zeggen dat jij de artiest bent... die uh, nou ja, ons eigenlijk het meest is bijgebleven ja. van afgelopen seizoen. Het is een soort denkbeeldige beker. Wel heel erg groot denkbeeldig. Vorig jaar ja. gewonnen door uh, Ralf de Jong, maar uh, het is een wisselbokaal, dus we gaan hem uh, ophalen, mentaal bij hem, en bij jou neerzetten. Nou, dan zal ik in mijn denkbeeldige prijzenkast even wat ruimte maken dan. <laughs> staat hij al vol, de denkbeeldige prijzenkast? Het ja, is hierbij, die staat helemaal vol. <laughs> nee, ja, wij, wij zijn, echt, uh, we zijn, het al, we zijn echt een beetje fan geworden van uh, Jeroen Kant. En we zouden het ook leuk vinden als je weer terug zou komen als je een nieuw album hebt. En dan wel met de ratten in de schuur, want dat willen we ook een keer meemaken. maken. Top, nou, lijkt me leuk. Goed, hebben we dat bij deze afgesproken. En uh, okay. dan zeg ik nog prettige nacht. En gefeliciteerd. Oké, okay, dank je. En dan is het natuurlijk ook tijd om nog even naar uh, uh, twee nummers... in dit geval van Jeroen Kant te luisteren. U dit is mijn favoriet trouwens. D dit volgende, is jouw favoriet, ja. de volgende die komt. U hoort na de favoriet van A Anne, Jeroen Kant. En halleluja, maar eerst... mijn mooiste, mijn liefste, mijn alles, mijn bruid.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 als een engel een vriend, van boven gezonden, waar heb ik dit aan verdiend? Ja, ogen als een engel mijn vriend, van boven gezonde, waar heb ik dit aan verdiend?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 Naar boven gezonde, waar heb ik dit aan verdiend? Ja, ogen als een engel, een vriend. Naar nou, boven gezonde, waar heb ik dit aan verdiend? Ja, naar nou, boven gezonde, waar heb ik dit aan verdiend? De nog steeds wakker muzieknacht.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 de heer alleluia. op mijn knieën alleluia Halleluja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 Alleluia, voor het leven, alleluia. Jeroen Kant en Halleluja maakt het, uh, nou, uh, wat is het, 13 minuten voor zes. En dat betekent dat we bij de laatste artiesten van ons uh, nog steeds wakker muziekarchief zijn aangekomen. En dat is wel een, een beetje een opvallende man. Hij kwam uh, van de overkant van de, de grote oceaan naar ons toe... Met een enorme baard en uh, uh, uh, ja, hij, hij maakte rauwe uh, folkmuziek. Het was ja. eigenlijk fantastisch. Ja, ik heb er niks van meegekregen. Nee, dat nee, was niet. niet. Dus oh. zometeen bellen we nog even met mijn oh, collega, ja. onze collega Bastiaan Nachtegaal. Die heeft daar nog de meest levendige herinnering aan. Maar misschien die moeten we ode. ja ook vooral eerst even laten horen. Ben Kaplan heet De Beste Man. Dit is zijn nummer, Beautiful.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 we Teun, het is niet dat ik het niet met jou gezellig vind. Maar ik mis hem toch een klein beetje. Mijn andere collega-presentator ja, in de nacht. Tegen zes wil jij toch even contact ja. met hem, hè? Bastiaan Nachtegaal, nacht. <laughs> Dag. Mis je me al een beetje? Ja nou, uh, ik vind het wel fijn dat normaal gesproken kan slapen op deze tijd. <laughs> dus, uh, alles heeft het als een voordeel toch? We zijn blij dat je toch even voor ons wakker ja. wilt worden om, uh, om je telefoon op te nemen. Want we gaan het niet hebben over slaap, nee we gaan het hebben over de muziek in de nacht. Een beetje een soort anker altijd in onze uitzending. Ik weet dat wij altijd achter de schermen zeggen, nou die muziek van vannacht dat was wel echt goed hè. Maar welke is nou echt bij jou blijven hangen dit jaar? Een van mijn favorieten was um, de, de, het bezoek eigenlijk van Ben Caplan. Um, de beste man uh, uh, was al woest van zichzelf. Hij zag heel ruig uit. Grote baard op die. Weet je nog wel, toch Anne? Grote baard. Nee, ik was er niet bij veel... die nacht. Oh, was je er niet bij? Nee. Dan oh. heb je wel wat gedicht. Ja. ja, dat wou ik net zeggen. Die, zijn ja. baard was, die hing bijna de hoogte van zijn tepels, denk ik. Ja, dat was echt uh, zeker indrukwekkend. En hij was 25? Ja, ja hij was nog jong ook. Ik, uh, ik weet niet uh, hoe hij dat voor elkaar had gekregen in die korte tijd. Maar goed, uh, hij, uh, hij kwam helemaal uit Canada. Um, en dat was voor mij wel apart, want uh, ik was niet zo heel lang daarvoor uh, zelf ook naar Canada geweest om een op te nemen. Uh, en toen ik hoorde dat hij uit Canada kwam, zei ik voor de grap, hij zal toch niet uit Halifax komen? Uh, want daar was ik namelijk geweest. Um, maar hij bleek wel uit Halifax te komen, en dat terwijl dat een heel groot land is en Halifax een relatief kleine stad, dat was erg toevallig. Dus uh, ik kom met een babbelen over uh, favoriete ontbijttijner waar we allemaal bij graag kwamen en zo. Was dat dezelfde? Um, ja, ja, dat was dezelfde, ja. Ja. ja. Dat is toch wel bijzonder. Ja. In elkaar is nog gestegen ergens uh, in een kleine studio, in een kleine stad, in een klein land. Ja. En uiteindelijk de muziek? Ja, de muziek vond ik ook tof. Ik hou wel van een beetje ruig. Ik vind het wel fijn als iets een randje heeft. Uh, en dat had iets als een soort Tom Waits, maar jonger en dan uh, Canadezer. Uh, ja. Wat, ja, maakt nee, het canad wat is de Canadees aan zijn muziek? Ja, ik weet niet of het per se Canadees was, maar hij komt uit een, uh, een havenstad. Het is de plek trouwens waar uh, alle immigranten die ooit naar Canada zijn gegaan uh, het land binnenkwamen. Hè. Dus iedereen die nu in Canada woont en van Europese afkomst is, die is daar met de boot aangekomen. Dus een beetje, kan ja, je moet het een beetje zien als in Rotterdam. En je hoorde bijna de zilte lucht in zijn stem. Dat vond ik wel erg apart. Had, dus echt, uh, had hij zelf aardig. iets van een, van een uh, uh, immigrantenachtergrond eigenlijk? Nee, niet dat ik weet, maar zijn naam, ja, je zou het wel denken op basis van zijn naam, toch? Ja, dat zou zomaar kunnen. Nee, nee eigenlijk nee, ik weet niet. Nee, ik durf het je ook niet te vertellen, maar uh, uh, het zou me niet verbazen. Uh, en, uh, wat is je nog bijgebleven van hoe hij daar uh, achter zijn piano of zijn gitaar zat en stond? Je zou niet zeggen dat hij in een radiostudio was. Hij was erg uh, uh, geabsorbeerd door zijn muziek, zoals zij het daar genoemde, In ieder geval, ik heb het ook gezegd in het Nederlands. Ja, toch? Ja. Ja, bij... uh, hij was helemaal geabsorbeerd door zijn muziek. Hij uh, was uh, alleen maar bezig met, uh, met de muziek en met zijn band. En uh, zo zien wij dat graag. Ja. Ik uh, merk alweer dat ik iets uh, ongelooflijks gemist heb. Tenminste, het staat nog vers in jouw geheugen. En uh, ik weet nog dat, dat er inderdaad gezegd werd... Ja, dit was deze week echt heel erg goed. Maar vorige week was het eigenlijk nog veel gaver. En dat ging dan ja. over Ben Kaplan. Dankjewel dat we even konden bellen, Bastiaan. En volgend, ja, en volgend jaar dan uh, kondigen we ze gewoon weer aan... alle fijne bandjes die bij ons nog komen. Ongetwijfeld. En Ben Kaplan was hier niet alleen, maar hij speelde met de Casual Smokers... een soort escapade van geluid. En ze noemden het Stranger... I said, Don't. and suffering is an ocean And it's dark at the bottom of the sea And there's no such thing as a stranger But all equally backwards and wrong Sharpen axes, not wits Bones are broken by sticks And you'll never get free till you're On the beach. They can't be calculated. I always have waited for something just out of reach. And I, to myself, am a stranger. My heart is a violin. Zo speelde Ben Kaplan met zijn Casual Smokers Stranger in de studio van nog steeds wakker. En uh, dat betekent dat het. Uh, nou ja, het is een halve minuut voor 6. Ja. Dus ik... komt het radio, NOS Radio 1 Journaal eraan. En zit onze nacht erop. Ja, een nacht waarin wij vooral teruggekeken hebben op uh, de muziek die bij ons langs was gekomen. En ik moet zeggen, het was een prachtige nacht met dit als een fantastische afsluit. Ik had het nog niet eerder gehoord. Ja, dat hebt, niet maar... gehoord het niet gehoord. Het knap onder onder indruk. Ja, ja. Ah, ja. ontzettend oh, ja. Heel goed. Heel goed. Volgend jaar dan, uh, brengen wij natuurlijk weer meer nieuwe muziek. Gewoon in de studio. En dat doen we met heel veel plezier. Tot de volgende keer. Nog steeds wakker. WNL, nieuws in de nacht.